Van der Linde met het NOS Journaal. De grote brand in een woonzorgcentrum in Tilburg is onder controle, laat de brandweer weten. Vanavond brak er brand uit in het complex. Daarbij zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. De oorzaak is niet bekend. Uit voorzorg werden honderden mensen uit het gebouw gehaald. Zij zijn in de buurt opgevangen. De brandweer is kamer voor kamer aan het controleren of er nog mensen binnen zijn. Omwonenden wordt gevraagd om uit de rook te blijven. Bij een terreuraanval op een ziekenhuis in Congo zijn gisteravond zeker 17 mensen vermoord. Dat zegt het regeringsleger tegen persbureau AP. Een islamitische terreurgroep heeft 11 vrouwen en 6 mannen gedood. Tegelijk werd ook een dorp in de buurt aangevallen. Over doden en gewonden daar is nog niets bekend. De aanval was in het oosten van Congo. Daar vechten gewapende groepen al jaren om gebied en grondstoffen. De terreurgroep ADF zwoer enkele jaren geleden trouw aan islamitische staat. De Palestijnse autoriteit waarschuwt Gazane voor mensenhandelaren. Volgens de Israëlische krant Haaretz wordt daarmee een NGO bedoeld die een vertrek uit Gaza aanbiedt. Volgens de krant vertrok woensdag een vlucht met 153 Palestijnen naar Kenia. Ze hadden geen reisdocumenten en kwamen Kenia niet in. De groep reisde door naar Zuid-Afrika waar ze een toeristenvisum kregen. Volgens de Palestijnse autoriteit buit het bedrijf de situatie in Gaza uit om geld te verdienen. Het Israëlische leger zou geholpen hebben met de reis. In een schuur in Amsterdam-Noord zijn 400 cobra's gevonden. Voor de vondst van het zware illegale vuurwerk zijn een jongen van 15 en 10 anderen opgepakt. Ook bij hen thuis werd vuurwerk gevonden. Soms lag het in slaapkamers. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe regen. Morgen begint de dag met regen, maar later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Absoluut niet gemakkelijk om een plaat van Stevie Wonder te coveren en er dan mee weg te komen. Maar Take Six, het a cappella band waarin een sopraanzanger uh, tot een uh, baritonzanger zitten, die krijgt het wel voor elkaar. Higher Ground van het album uh, Inner Visions van 1973. Je luistert naar uh, Boskamp tussen 8 en 9 op ZFM Zandvoort. Dat is ook de titel van het programma, dat is <laughs> een hele lange titel. Dolly is aanwezig, hi Dolly. Ik wist niet dat ik ook mocht praten. Ja, natuurlijk, maar Hi, kijk, natuurlijk mag jij praten. Goeie goedenavond, luisteraars. Dank je wel dat je Jaap wil vervangen vanavond. Ja, ik heb me even in moeten leven, maar uh, lukt wel. Ja, Ja, ja hoor, ja. We hebben net, ik moet heel eerlijk iets bekennen. Ik, heb, ik ben blij dat ik nog normaal kan praten. Ik had net een slappe lach, lieve luisteraar. was In mijn leven heb ik natuurlijk wel eens een keer wat geschreven of gezegd... dat, dat mensen niet leuk vonden... He, maar wat ik, wat ik vanavond... Ik, ik schaam me diep. M nee, mijn zelfvertrouwen niet. is echt... Uh, jawel, is loodrecht <laughs> naar beneden gegaan. Wat is er gebeurd? Wil jij, wil jij, Dolly, wil jij het vertellen? Nou, eigenlijk niet. Jawel, vertel het alsjeblieft. Nee, bent. want niemand weet het. Is ja, dus Stiekem. Nee. Nee, dat is echt. Ja, serieus? Dat meen ik. Ja, jij begint er zo openlijk over. <laughs> Dat zou dus de tweede keer zijn dat ik de fout in ga. We gaan heel snel door naar het volgende nummer, dames en heren. Ja, ja. We gaan heel snel door naar het volgende ik nummer. Ik hoor de telefoon overgaan in een. Er komt de groep Mama's Gun. En ze zijn helemaal geweldig. Het is eigenlijk een soort, ja, moet ik zeggen, blanke zoolgroep. Ze ja. gaan een beetje terug naar de jaren zeventig. Uh, um, en op dit moment hebben ze een, een heel eigen stijl. Maar ja. toen ze nog op zoek waren naar die stijl. Ja. Toen werd het ook heel interessant. En hier kwamen ze uit bij Prince: Mama's Gun met Telephone Ring. dat er zulke slechte muziek uitkomt tegenwoordig. Het is niet te geloven. Dit Wie is Mama's het? Gun met Telephone Ring. Wie zegt dat? Dat, dat zeggen mensen. Mensen? Ja, ja dus, dat zeggen ze ook. Jaren, tussen, tussen jaren 50 en 70 werd er goede muziek gemaakt. En voor de rest niet. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat slaat helemaal nergens op. Er wordt fantastische muziek wordt van, gemaakt. Nou kijk, he, he, wij, wij zijn het met elkaar eens. Ja, is wel fijn ja. is dat. Ja, ik bedoel, iedere, iedere periode heeft zo zijn eigen muziek. Zijn maar dat ja. wil niet zeggen dat het slecht is. Nee, helemaal deel. natuurlijk niet. Nee. Helemaal niet. Maar hier, nou, nu, kom, nu we het er toch over hebben. Ja. Heb je wel eens van de Braziliaanse zanger Dijavan gehoord? Nee, natuurlijk niet. <laughs> natuurlijk niet. <laughs> nou, hadden... nee, nee, niet van gehoord. Die sorry. heeft een nieuwe album uit. Improviso. heet Hij ja? ja? is Braziliaan. Ja? Hij is 76 jaar. 76? 76 jaar. Ja? En hij heeft 15 kinderen. 15? Okay. 15 kinderen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik geloof niet eens dat ik het 15 keer heb gedaan in mijn leven. ...vuilelijk ja. Oh, oh, oh. Okay, daar gaan we het later over hebben. We gaan de, luisteren het, naar... dit, heet, dit programma heet de Fabeltjeskrant. Ja, dames en heren. We gaan luisteren naar Dietje van... ...met Oem Affair... Sinal, escolha vir, veja o que te espera logo aqui. Que seja somente pra lembrar o que passou. Por agora é mais o amado que o amor. Veja bem, somos iguais No que a gente gosta e no que faz E no meio de tudo sempre tem a ilusão Pra nos conduzir de volta A caminho do chão Uma fé do jeitinho que se quer Não é pra todo mundo, não arém O pecado é de ninguém Tudo é de graça, nada se tem. O tanto que eu perdi, meu semblante não diz, mas eu sei. O que não está tão ruim? A gente leva assim. Meio de onda. Se tudo fosse bom, o que seria do não?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 Sua história não diz Nou, dat is zeker lekkere Mooi, muziek, hè? zeg. Jeetje, 76, maar moet je je voorstellen, Dolly, hij is 76 jaar. Ja. Hij heeft 15 kinderen. Ja, nou... Uh, nee, hij, maar luister ja, naar mij oh, sorry. Ja, nou, je luistert naar mij eventjes, hè? Je ja, mag, ja, mag toch ook wel een keer naar mij luisteren? <laughs> je bedoelt je, je, bedoelt nee. ra je, je radioprogramma, hè? Dat bedoel je, hè? Nee, nee, helemaal niet. Ik wou alleen maar zeggen... Ja. Ik snap wel dat hij 15 kinderen heeft. Als je zo muziek kan maken... Dan, dan krijg je toch als. komen die vrouwen als, als vliegen op de stroop af. Nee, Ik bedoel, dat, ja, als die is... nummer 16 wil hebben, dan moet hij bij me aankloppen. kloppen hoor. Nee, nou, dat kan het, allemaal geregeld worden. Precies, het, kling, het, <laughs> nee, hoor. het, het, het klinkt voor, voor een man ja. geweldig, hè? Al die nou, aandacht. Maar ja. moet je voorstellen, heb je 15 ja. kinderen? Ja. Die moet je dan, die groeien dan alle 15 op daar moet je een goede vader voor zijn. Dan gaan ze trouwen, dan krijgen ze die problemen, dan komen ze bij je aan. want ja, ze hebben misschien een beetje narigheid met de vrouw en de kind ja. gaat niet lekker en dan ben je nee. opa van misschien wel. Kan zo maar eh, 40. veertig. Eh, ja, dat had je natuurlijk niet voorzien, hè? Dat. <laughs> En al die partners die meekomen met de kerst. Oh god. Die hele lange tafels. Oh mijn god, oh wat vreselijk. Wat een dagmerrie moet dat zijn, toch? Nou, gezellig. <laughs> hey. Kijk, hij heeft één voordeel. Hij pakt zijn gitaartje en gaat zingen en iedereen zingt mee. En de vleden is ja, weer daar. Ja, maar dat ja, hij tijd heeft toen ze ja. ook mooie muziek te maken. Maar ja, goed. We gaan nu iets, iets totaal... We gaan van de hak op de tak met het programma, dat weet je. Oké, oké. Okay, okay. Ja, ik probeer je wel te volgen. Oké, okay, we goed? gaan naar, ja. naar de MF Robots. Dat is eigenlijk Music for Robots. Zo wordt die groep genoemd. En die bestaat uit twee ex Brand New Heavies bandleden. Brand New Heavies was eigenlijk een beetje... Ja, het een, beetje een acid, acid jazz uit de jaren 80, 90, als ik het goed heb. Het was een bekende, bekende band. Nou, in ieder geval, dit nummer is, is super lekker. Ga er naar luisteren. Komt-ie. Oh ja, wacht even. Komt-ie. Ik sta, ik sta zo naar jou te luisteren... dat het nummer al zo wat voorbij gespeeld is. Het <laughs> hangt aan mijn lippen, hè? Ja. <laughs> Je moet niet aan mijn lippen hangen, hoor. Je moet gewoon je ding doen, Ja, ja vond je het niet al zwaar worden? <laughs> nou, daar komen ze toch alsnog, hè. Hier uh, is het uh, de, de MF-robots. meeste hoop ik. Ja. Ah, ja. Nou, dit was dan een glijer. Dat was een mooie glijer, was het. het ja, was maar uit, ik hou het, iets over glijen. Het was Jij wel? Glij jij graag? Nou, nee? ik, ik, ik ben ooit wel eens een glijer genoemd. Omdat ik natuurlijk oh. een beetje het mannetje bij Playboy was. Die natuurlijk, hè, ken je dat? Het was een beetje een glijer, was ik. Ook toen je in de tijden van de Playboy... Ja, dat hoort het toch, toch een beetje bij. Weet dus, ik veel dat er, er allemaal ben, bij hoort. Ik, ik heb nog nooit Playboy. een nietje in mijn navel gehad hoor. Dus ik weet het allemaal niet. <laughs> het kan er gebeuren hoor. We nou. staan hier op het kantoor, hier staat de niet-machine. Ik doe het zo bij je. <laughs> <laughs> Ik doe het zo bij je. We gaan luisteren. Dit is heel, Dolly, dit, blijf ja. bij me. Dit is echt heel bijzonder. Wat dan? Dit is een band die niet bestaat. We gaan een luisteren band die naar een door AI gemaakte track. Dit dat leuk. Nou, die track is goed. Oh, oh ja? Ja, die is goed. Ja, de me wordt, uh, wordt uh, van de streamingdiensten gehaald, hoor. die met AI gemaakt worden. Nou, die, uh... Spotify staat er <laughs> vol mee, hoor. Ja, maar er is één nummer toch afgehaald, pas? Nee, is... nee, nee, tegen het AZC. Ja, dat vind ik gek. Ja, dat is ook met AI gemaakt. Ja, ja. ja. Daar, dolly, daar doelde ik een dolly, beetje op. Denk dan even mee. We doen niet aan dit soort dingen, politiek en dat soort. Het is dat toch dat niet politiek? Gaat. Ik geef gewoon een voorzetje. Jij moet hem erin koppen. We weet doen je niet. van Oh ja, ja, soms wordt er wel eens wat ja. afgehaald. Maar dan dus zijn we ik dan blij. Niet, om. Ik verdomme het gewoon om hem in te koppen. Ik kop okay. deze plaat in en ik wil dat je luistert daarnaar. Brownhouse met final applause. We luisteren allemaal met je mee, Mick. Komt-ie. Safe and sound Ook een nummer schrijven. <laughs> nou, ja, nou, nou nee, Het is een lekker, dolly, dolly, het dolly is lekker wijzen, nee, nummer. Nee, kijk, dit is natuurlijk het wel heel makkelijk. Ja. Is natuurlijk, kijk, ik, was, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ja. ik vroeg van AI hoorde in het begin, ja. dacht ik van daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik ben schrijver, ik ben, ik ben ja, creatief. Yeah. Yeah, yeah, ik wil yeah, niet dat. Yeah. dat, dat Weet je, het is alsof je... Ja, moet ik het zeggen? Als je, alsof als je, jij ChatGPT zet je nee, nee, aan het zetten en het dan gaat publiceren. Nee, maar alsof je... gekker uh, oh. gekke vergelijking alsof je bij de Albert Heijn achter de kassa zit... en je weet dat er naderend onheil komt. Namelijk een apparaat die ervoor zorgt dat je... thuis raakt. Ja, nou, dat, dat dacht ik met de journalistiek ook, met AI. Ja. Maar het is een waanzinnig hulpmiddel. Je moet het niet gebruiken als Google. Je moet het niet gebruiken als, ja, maar... als makkelijke antwoorden... Ja, maar... op makkelijke ja, maar... vragen. Een... Je moet het voor je aan het werk zetten. Dat is waanzinnig. Hé, hey, uh, uh, je, je blijft maar doorradelen. Maar het programma. is jouw programma, maakt niet uit. Mag nee, ik? maar ik wou even inbreken. Ja. Ja. Want ik wou even zeggen dat het voor een journalist... natuurlijk dat AI ook niet kan. Hè, want AI maakt fouten. Ja, nee, bedoel en... je dat? Maar, je, ja, kijk, dat bedoel ik. Nee, maar ik ben natuurlijk... Ik, Dolly, ik ben van een heel ander, ander genre journalist. Ik ben een stukje schrijver en een verhalenverteller. Ja. Dus ik hoef... Ik hoef kijk. Heb je het toch helemaal niet nodig, dat AI? Nee, de, nou, ik leg het je nog wel een keer uit. Ja? Niet op de zaterdagavond tijdens ons programma, alsjeblieft. Heb je een verzoeknummer? Willen jullie ook allemaal horen hoe het zit? <laughs> Kom dan terug een andere keer. Ja, ik heb wel een nieuwe klaarstaan. Okay, dus ik ben nou, zo, ja, ja, ja, zo vrij om hem aan ja, te komen. Jij ja, ja, kent deze man. want dit komt. Uit, nou, niet persoonlijk uit, hoor. Nee, maar uit onze tijd. Het, ja. Een prachtige zwarte man met littekens in zijn gezicht. Hoe heet hij? Seal. Ja, en dit is uh, zijn in, in, uh, interpretatie van het nummer Free. Mooi, we gaan luisteren. onder andere getrouwd geweest met uh, Heidi Kloon, ja. uh, fotomodel. Zijn Prachtig. wel? Maar zijn ze nog getrouwd of? Ex? Nee, ze zijn niet meer getrouwd. Ze hebben wel kinderen, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Wat voor programma? Een, een, een meisje, geloof ik. En, uh, wat, voor de rest weet ik het niet. Dolly, wat voor programma is dit? Het is een muziekprogramma. Wat dan? <laughs> niet een beetje privé? privé? Nee, nee, ik bedoel, Ik noem even Heidi klommer. Je komt meteen met de hele familie aanzetten. Nee, eentje maar. <laughs> <laughs> hey, dit, dit, is, ja. dit, dit is echt bijzonder. Hier moet je even voor gaan zitten. Maar je zit al gelukkig. Ja, ja. En dan luisteraar thuis ook. Ja. Dit is wel heel bijzonder. Want hè, we hebben het over uh, dansmuziek. Hè? De elektronische dansmuziek kwam uh, eind jaren... 80 kwam het opzetten. En toen zeiden ze van... Uh, dit, is, uh, dit is binnen een uh, half jaar... is dit, uh, is dit weer weg. Oh ja, We zijn inmiddels 40 jaar verder. 40 ja, jaar. Ja. En de dansmuziek is nog springlevend. Is toch niet te geloven eigenlijk. Hè? En je ziet ook... en heel veel mensen zeggen van... ja het is altijd diezelfde dreun. Maar je ziet ook dat binnen die dansbeeld dat er mensen zijn die opeens echt gewoon... ja... Tovenaar zijn met muziek. En deze jongen, ja. dat is een technicus. Een man die ook dance nummers heeft geproduceerd in de jaren negentig. En uh, voor andere uh, grote DJ's ook producties heeft gemaakt. Die heeft nu een album uitgebracht. En dit nummer, dat duurt 12 minuten. Het heet Second Movement. En daar moet je even naar luisteren. Oké. Okay. Nou, mensen, pak even gauw een kopje koffie erbij. En uh, ga er heerlijk bij zitten. Hier komt ie, Simon Gray. <middels> Oh Bijzonder, dit hè? Het denk, is een beetje funky, hè? Nou, funky het is ook. Ja. Ik, ik denk, ja, een beetje, zeker. Zeker, zeker. Een beetje funky. Maar ik, ik vind het ook wel heel goed in elkaar zitten. Het, het, het, Je gaat, zit van, het. het gaat van, van hoogtepunt naar, naar zacht en dan gaat ja. het weer omhoog. En dan ja. gaat, ik vind het echt heel knap gemaakt. En het en zijn en het, verschillende stijlen door elkaar. Dat is ook zo leuk. Dat is, dat is heel leuk en, ja. uh, en uh, ook heel muzikaal. Um, we gaan even, even iets anders doen nu. Iets, oh, iets. iets, ja? uh, iets Iets gezelligers, iets vrolijkers. Oh, oh, oh. Het is een jongen die heet Nate Williams. Dolly, en hij komt uit Engeland. En uh, uit Wales, waar ze heel raar... Uh raar accent, of, of, uh, raar een raar niet te oh, oh oh sorry, ja. hij was er al, hij was er al. Dat doe ik niet meer. Hij, hij wil, nou, hij, en ja, nee, maar, nee, hij loopt die zo die hoek om. Nee, maar jij weet dat niet. Ik zeg nog zo, maar, Dolly, jij weet dat ja. niet. Maar dit is het ergste wat mij kan overkomen. Dat praten wel een plaat wordt ingestart. Oh, dit is, ik bedoel, je ben het, ik nou ontslagen? Tot nu toe heb je het hartstikke goed gedaan, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of dat nog enigszins in je voordeel werkt. Maar ik ga je wel, oh, net ik, of ik gesolliciteerd. Nee, nou ja, ik ga, ik, ga, ik, ga, ik ga, je wel, ik ga je wel met, met. met ik ga straks als ik thuis ben. En dan pak ik een bloknoot met, ja. de, met de pen. En dan ga ik toch een paar aantekeningen maken. Ja, ik vind, prima. Okay. Ik vind het goed. prima. We gaan, we gaan luisteren, Dol. We is dat zo? Ja, ja. We gaan luisteren naar een man die alles zelf doet. Het ene wat hij niet doet, is de blazers. Ja. De, uh, uh, de vrouwelijke vocalen. Ja. Dat kan ook niet, want hij is een man. En hij speelt alles zelf, en het is een geweldenaar. Het is een nou. jonge gozer. Veel te weinig uh, aandacht. Op mm -hmm. uh, Spotify had hij met zijn tweede album iets van volgens mij 1500 uh, uh, uh, leden. Dus veel te weinig. Nou, dat is zeker niet. Veel. Dat is helemaal niks voor, voor een internationaal artiest. Nou, dan gaan wij een verandering inbrengen. We gaan de verandering inbrengen. In Zo dit, is dat. Hier is hij. Hoe heet die? Hij heet Nate Williams, en dit is my happy song. Appetit, komt hij? Thank <laughs> Hello? Wat een, wat een meestelijke gozer is dat. Ook heel aardig. Vorig jaar geïnterviewd. Hele softspoken. Eigenlijk hele bescheiden jongen. Die het liefst natuurlijk dag en nacht in de studio zit. Net als een soort gamen is dat eigenlijk dan voor zo iemand. Hè? Ja, ja. Ja, echt serieus ja. hoor. Dat is, echt, ja. dat is ook een verslaving. Hè? En dat, dat hoor je ook aan zijn muziek. Want alles klopt. Dat is tot... Ja, is het is een perfectionist, is het, hè? He? Waanzinnig. Ja. Het is of je een waanzinnige band hoort. Dat is, dat is hij dus. Ja, ja, ja. hij is echt, echt geldio's. Ja, um, leuk. We gaan even door naar een... Uh, ja, die, deze kunnen we nog net draaien, uh, Dolly, denk ik. Nou, is, het zit ja, er alweer bijna op, man. Het, het we zong... hebben we nog maar drie minuten. Dat is er niet te geloven. Nou, dan eindigen we, dan gaan we eruit. En dan wens ik alvast een hele fijne avond. Ja, gelijk. Do Dolly, ik vond het supergezellig met je. Ja, en, ik uh, vond het ook heel leuk. En het uur vloog voorbij mee. Nou, uh, nou. Oké, okay. we gaan luisteren naar Oele Beru... met Think About It in de Bobby Norton House Mix. I gotta stop, really should. It's such a waste of time. But I just can't let it go. No, no. I'm giving up. I guess that I don't understand. It's gotta stop, that's not the way.